DFN's Nightwalk. Met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZFN. Sorry that now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 Turned up, you don't hear me out here's a love for you, stereo me out. So clap your hands, clap, clap your hands. We are one nine. Love like a heart of gold. Dirty bass, will make it to make a pussy roll. If you don't low on the floor, I got a crew that'll handle that cookie jar. And I ain't tryna be rude. Spread love like a guest list. U plus two. That's what you call a move. Like pop pop, pop, pop, pop, Drop low to the L O V E. Gotta get more. So clap your hands, clap, clap your hands. Never love to give. Her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 Goedenavond, welkom bij ZFM Zandvoort, de Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdag je mij tussen 9 en middernacht... met het eerste uurtje het beste van dance en R&B... en het tweede en derde uurtje het beste van dance in de mix. En uh, normaal gesproken DJ Mousel, vandaag hebben we DJ Charles uitgenodigd. Bekend van de Mixzone. Dus meer weten over iemand? check alvast even de Onder andere ook bekend van Radio Decibel. Allereerst uh, moet ik eventjes... Uh, Nieuwjaar 2013, de eerste aflevering van de Nightwatch. Alles is natuurlijk de beste wensen en een heel gelukkig nieuwjaar. Hoor de muziek van de Far East Movement, tezamen met Cover Drive en Turn Up the Love. Onderweg zometeen, Bridget Mandler. hier is Nederlandse houstalent. Tezamen met Rehab en Living for the City. Dat was Bridget Mandler, Ready or Not. En daarvoor een Nederlandse DJ. Shermanology, tezamen met Rehab at Living for the City. De Nike Welcome wandeling over het strand door de duin in het centrum van Zandvoort. Ik heb even een beetje een leuk show niet gevoel. Als je erover nadenkt is het best apart, aangezien het jaar 2013 pas begonnen is. Maar uh, volgens mijzelf is nu dadelijk die de meest sexy vrouw van dit jaar. is. En ach, als het om een lijst gaat, wie zijn wij dan om te roepen dat het niet zo is? Hè? Dat er geen moe van klopt. Bovenaan de lijst krijgt dit jaar Katy Perry. Onkomen terecht natuurlijk. Op nummer 2 staat Mila Cannes. En op 3 Christina Hendricks. Keuzes waren van onze heel prima. Waar we ons prima in kunnen vinden natuurlijk. Lopen we de rest van de top 5 nog even door. Op 4 staat Jennifer Lawrence uit de Hunger Games en ex-nummer 1. Jennifer Anderson staat dit jaar op plek 5. Dat is nog eens een mooie lijst. Top 5 van de meeste sessievrouwen van 2013. Je kunt het allemaal vinden op MansHeld. Tivems Antwoord, de Nike Afrojet, project one that's back in here, she'll be clear to for you. But here's the little mix with wings. Mama told me not to waste my life. She said, spread your wings, my little girl. You could be more uncomfortable by stripping your <laughs> bikini on, you Gypsy. <laughs> I'm kidding. <laughs> <laughs> Mario Zandvoort En ik ben Mario Ford There was a time I used to look into my father's eye the time I met Dat De Swedish House Mafia, samen met John Martin met Don't You Worry Child... De Afro, -Afro Jack met Rock The House en ook de muziek van Little Mix met Wings... Die Zandvoort, de Nightwalk, mijn naam is Mario Zandvoort en straks... In de tweede en derde uur... Het beste van de hit van 2012 en deze week door uh, DJ Charles... Vorige week hadden we DJ Perry en ikzelf... En ikzelf, uh, er ging wat mis in de studio... Een paar kabeltjes die uit het nettafeltje vielen... En uh, uiteindelijk, voordat we het hadden... Toen uh, was het eerste uur alweer voorbij... Gelukkig hadden we Kort Draaier in de studio, die was druk bezig. Een beetje technische diensten, mannetje uithangen. die had even een cd'tje opgezet. Daar bedanken we een hartelijk voor, want uh, ja, anders was het stil geweest nu. En dat op de zaterdagavond is niet echt toepasselijk, hè. TVM Zandvoort, zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. Ook onderweg dan muziek van Alice Kenzie, Ron Carroll, Cheryl. Maar nu eerst de Opposites met Slapeloze Nachten. Lig wakker in mijn bed, Mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langs vandoor.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 ik slaap en nacht Yeah, en ik wil back to the future De vloer brandt de plek van mijn voeten Ik reis nachts de stad, ligt te sterken Blikken van ijzer in de stad voor mijn schurken Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten Mijn gedachten op mijn masterplan En de dans met de duivel, nog geeft Dan geef hoe ver ik ben Ogen vol van mij, net alsof ik in een film zit Vingers de die welezen duiken, we zitten. Klaar voor de je adrenaline kicks Verslaven, net alsof jij aan de heroïne zit De klok tikt door Tijd om te slapen, dan blijf ik maar gang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 Mijn hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het duur Staat het naar de hemels, blijven dromen in de buurt zon breekt door, sterren aan de lucht, dat is ons decor Planning van morgen door mijn nog steeds voort, of wat ik een worden, wat ik een boarder.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 en ook een muziek van eigen bodem. De zit met Slapeloze Nachten. De voorganger van het de, de nummer Hey DJ. The Nightwalk. We gaan eens even kijken wat voor leuke feestdromen gaan. Er zijn vandaag 5 januari. Zaterdag 5 januari 2013. Zoals iedere zaterdag. Vorig jaar was dat zo. En dit jaar gaan ze gewoon verder. In de Escape in Amsterdam het feestje Brainwash. Met onze eigen Zandvoort, en Hij is daar de resident. En dat doet het samen met, vanavond met Rob Boskamp. Kostar on Sex. Miss Bunty is de MC... En uh, de licht-DJ is juli. Vanavond dus in Escape. Vanaf 11 uur gaan de deuren open. En het duurt tot 5 uur in de ochtend. Het feestje Brainwash in Escape in Amsterdam. En vanavond in de Parma. Vanaf 11 uur hebben we Madhouse 2013. Dat is natuurlijk met, uh, je moet minder dan, DJ Jean. Hij is natuurlijk de man achter Madhouse. En hij doet het samen met een heleboel vrienden. En dan weet je pas wel wie we bedoelen. Vanavond dus vanaf 11 uur tot 4 uur in de ochtend kan je uit je dag gaan op Menthouse 2013. En het allemaal in de Panama. En vanavond in de Paradiso. Het feestje Holland God's Soul. Begint om, uh, ik zie inmiddels al begonnen om 8 uur. Tot de later ik weet het niet. Waarschijnlijk tot de late uurtjes. En wie de DJs zijn. Ik heb geen idee. Maar het wordt gewoon een hele gezellige avond. Holland God Soul in de Paradiso. Vanavond dus. Het is al inmiddels al een, vak een beetje anderhalf uur bezig. Dus uh, tot wanneer het is, werk niet. Gewoon even kijken in de Paradiso in uh, Amsterdam, natuurlijk. Hè. En vanavond in uh, Air hebben we ook een leuk feestje: Nieuwjaarsvisca. En dat is onder andere met uh, Garincha en Jarman, Giovanna, Harmony, Prime, Tune, Lady B, Vanny West, Lady S, Irwan en nog Velmi. De deuren gaan over om 11 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend in Air met het Nieuwjaarsvisca. We gaan even kijken wat nog meer leuke feestjes hebben vanavond. Vanavond in uh, Patronaat hebben we het twee feestje Vetpot. begint om 11 uur tot 4 uur in de ochtend en de line-up, ik heb geen idee. Je moet gewoon even kijken, waarschijnlijk staan gewoon de rest van de DJ's daar achter de draaitafels. En tegenwoordig zijn het uh, de Dexer. De CD-spellers, want die CD's spellers uh, lijken een beetje op draaitafels. Draaitafels zijn een beetje uit mijn tijd. Tegenwoordig wordt het gewoon niet meer gebruikt. Hè. Ik loop gewoon een klein beetje achter. Ik heb ze nog steeds thuis hoor. maar uh, ja, ze staan een beetje weg te stoppen. Nog meer leuke feestjes vanavond, avonddagje nou, van de stalker. De we hebben vanavond uh, Chinees Nieuwjaar en Russische Kerst. Hoe kan het ook anders? De line-up is uh, J. Van W, de burgemeester, Sandro Voigt, Wijsnicht Live en uh, ja, Wijsliepnijden. Nou, Dat is een in. Hè? Dubbel en dwars. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En de is 10 euro aan de deur. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur. Chinees Nieuwjaar en Russische Kerst dus in de stad in Haarlem. En het laatste feestje voor vanavond is hier aan de overkant. In de uh, Club Expose. We vanavond Candy Shop van 11 tot 5. Ben je welkom. Met uh, DJ Shapa, Peeling en MG. Vanavond dus in Club Exposed. Hier aan de overkant. Het feestje Candy Shop. En dat waren ook de feestjes voor vandaag. We gaan door met muziek. Rio en Nico met The Party Shaker. Up. Wake up, wake up. People get it on. Gonna rock your body. Stand up. pain, but still got two pills in it, and I with Jimmy hendrix get the press the outfit all in it. Cause the press tell it all, get a meal ticket. Clean next, get the call, just a little visit. Sacrifice, just to make a hill still vivid. Reality, see when you're blessed, just kill critics. Who got a never-minimum rich just god fearing Look at me staring, got the block staring, got a good feeling. That's the vibe tell us Billy Jean. i'm on another planet. They clap big chuck elite, rich parents. By my mama said to I'm a deal, damn it. 30 years, you'd have thought these emotions vanished. Try to live, try to figure how you're supposed to vanish. No tears, I know you would have panic <laughs> Dat was muziek van Flowrider het I Cry. Een nummer dat ook een tijdje geleden gedaan is door het, de Bingo Players, was het volgens mij. En daarvoor hoorde we muziek van Rio, Fusing Nico met Party Shaker. En dat betekent ook het, eind, het kwam aan het eerste gedeelte van de Nightwalk. Een mix van Dance een uur en zometeen twee uur lang DJ Charles. We kennen hem van de Mixon. Misschien jij niet, dan moet je even kijken. Op www.mixon.nl. DJ Charles, zou je denkt, wat, wie is dat in godsnaam? Nou... De beginperiode van de Roxy en de Escape was hij een van de resident-dj's daar. Dus uh, ja, hij is al op leeftijd. Hè? <laughs> maar ja, wat is op leeftijd, hè? DJ Jean is ook op leeftijd. Chesto is ook op leeftijd. Dus uh, in dat genre moet je een beetje kijken in die leeftijd. In de 40. En ze kunnen beestachtig draaien. Dat gaat hij zometeen ook bewijzen. Twee uur lang. Het beste van 2012. In de mix door DJ Charles. Onder andere ook bekend van Radio Decibel. En wil je meer weten over de man? Check even de website. mixzone.nl. Ik laat je achter met Affici en Lenny Kravitz met Superlove. En ook zometeen nog Gatje gotcha en Kimbra. En ik zeg tot zometeen na de break met DJ Charles. Night walk, night walk, night walk.